1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Frankrijk heeft een aanslag vereideld met de arrestatie van zeven mensen. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Cazeneuve. Vier mensen werden opgepakt in Straatsburg, twee in Marseille en één in een ander land. De verdachten komen uit Frankrijk, Marokko en Afghanistan. Volgens Franse media gaat het om teruggekeerde Syriëgangers. Mogelijk wilden ze een politiebureau en de kerstmarkt van Straatsburg aanvallen. Het overleg over de opvang van afgewezen asielzoekers is mislukt. Een akkoord over de bed, bad en broodregeling leek dichtbij. Maar staatssecretaris Dijkhoff zei vanochtend dat een aantal gemeenten niet wil meewerken. Het Rijk wil dat gemeenten hun eigen opvang sluiten... en dat er acht sobere opvanglocaties overblijven. Maar sommige gemeenten zien daar niets in. Dijkhoff gaat daarom regelen dat gemeenten geen geld meer kunnen krijgen voor die opvang... en wil locaties zelf kunnen sluiten. De schade door de eerste najaarstorm van het jaar lijkt mee te vallen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond komt met een schatting als het totale schadebedrag boven de 15 miljoen euro uitkomt. De storm van gisteren zit daar ruim onder. Advocaat Geert-Jan Knoops is weer bezig met zijn pleidooi in de zaak Wilders. Hij denkt de hele dag nodig te hebben voor zijn betoog van ruim 100 pagina's. Justitie eiste vorige week 5000 euro boete tegen Wilders... wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie... vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak. In de Duitse stad Hamelen in Neder-Saxen heeft een man zijn ex-vriendin achter de auto gebonden... en door enkele straten gesleept. Ze raakte zwaar gewond en ligt in coma in het ziekenhuis. Na de autorit meldde de man van 38 zichzelf bij een politiebureau. Tot besluit het weer. Het is bewolkt. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen vaker regenen. Het is ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van amstelvene Alkmaar staat bij Beverwijk 2 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ja, zo is dat ZFM lunch. Nou, wat kan ik nou nog beter draaien als conferentie? Als natuurlijk een uh, conferentie die deze dagen zo vaak voorbij komt... maar nooit verveelt. Nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb.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 Ik van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Voor wie klopt daar kinderen. Geen hond. Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme... Heb u ook gezongen van... En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin?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 Engelsport. Ik weet niet of je dat ook kent Het ook een ding van niks Het was een aquarium, dat kon je opvouwen Stom ding, vond ik het. Ket herinneren Het was een papieren ding, was een ding van niks. kon je zo uitvouwen Of zette je zo op tafel Er waren vissen opgeschilderd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 Zo met elastieken zat het erop, zo. Dat was een Duits ding. Eh, Ziemendoos of zoiets, ik weet niet meer. Ja, waren prullen, was niks. Was goed, goedkope spullen waren erop. Dat hamertje, pakte die het hamertje eruit, Vloep vloog het ding tegelijk. Dan riep mijn moeder nog: Jongetje, sla niet op je handjes. Nee, busje. Dat kon niet eens meer. Dat ding was er al af. Van die stomme dingen heb ik wel gehad. Ik was een jaar of zeven, toen kwam ik s'morgens beneden. Want bij ons reis niet klaar s'nachts. <lacht> s'nachts reed hij. En dan kwam, dan kwam ik s'morgens beneden. Dat was ook een teleurstelling. Was ik zeven jaar, lag er een paar handschoenen. Nou, is toch geen cadeau voor een kind? Wie gaat er dan, dan met zijn handschoenen zitten spelen? <lacht> is toch geen cadeau?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 Want ik was al zo'n lummel, ik had sukkervoeten. Schaatsen waren zo groot. De goede koopste, want ja, dan val je in de kleine maten. Maar kon niet schaatsen met die dingen. Je had toch zo'n krul aan de schaats vroeger, weet je wel? Zo'n krul, weet je wat die zat? Zou je precies zeggen, wat die? hier zat de krul. Maar nou, dan wil ik jou eens zien schaatsen met de krul onder je voeten. Schaatsen was zo groot, hier was afgelopen...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 Maar ja, toen schoot hij niet meer. En toen ging die man zich vervelen. En toen moest ik met de mens, zeg je niet. Nou, weet je wat hij deed? Weet je wat die flikte is? Hij gooide een vier met een dobbelsteen. Hè? En dan deed hij... Eén, twee, 3, vier. Kun je je voorstellen? Eén, twee, drie, vier. En dan vielen allemaal dingetjes over. ja, laat ik me nou maar niet meer opwinden. Omdat toen al mijn dingetjes zijn omgevallen. Kijk, weet je wat ik het... Ja, gooi het daar maar neer. Weet je wat ik het mooiste vond, mensen... van die hele Sinterklaas toestand? Dat was de volgende morgen. He? Daar was die sniklaas, die was weg. En dan sneeuwde het bij ons in de straat. En ook in die andere straat. En dan kwamen de kinderen s'morgens uit de huizen... en lieten elkaar de cadeaus zien. Dat vond ik altijd prachtig. En ik weet het nog precies... er was een meisje bij mij in de straat... en die had van Niklaas een pop gekregen. En die kwam morgens uit het huis met die pop. En dat was zo'n pop. En die stond nog rechtop in de doos... met het elastiekje om de hals. <lacht> ik zie het zo voor me. En er was een jongetje... En die kwam s'morgens de straat op met een fiets. Nou, dat was wat, zeg. En hij kwam naar buiten met de fiets zo. En toen wou hij erop gaan zitten. Maar ja, dat kon hij niet. Want hij had nog nooit op een fiets gezeten. Dus hij wist niet hoe dat ging. En toen kwam, dat vond ik zo aardig. Toen kwam die vader. Die stond eerst zo achter het gordijn te kijken. En die kwam zo naar buiten. En die sloeg een sjaal om. En die hielp toen die zoon van hem. En die, toen gingen ze samen zo gingen ze zo die straat uit. Ik zie ze nog zo lopen tussen die dwarrelende, dikke sneeuwvlokken. En daar stond het meisje met de pop. En ik stond hier bij het hek met die oorkleppen. En, en die ijspret. Kostelijke conferentie, Ton Hermans, ik heb hem extra lang laten draaien voor u. Eh, want het is altijd heel erg leuk om naar te luisteren. En wat mij betreft verveelt het nooit. Dus hij zal gerust de komende weken eh, ook door collega's nog wel, eh, nog wel worden eh, gedraaid... in het programma Zand voor het lunch. Daar luistert u naar. Nou, Dolly, hoe vond je het? Vond je het leuk? Ik vind het altijd zo leuk. En inderdaad, net wat je zegt, je hoort hem natuurlijk regelmatig... maar meestal wordt hij al in een, in een vroeg stadium afgekapt, hè? Ja. Eigenlijk ja. Uh, al bij, uh, bij die armoedzaaiers die door die kamer lopen. Maar de rest wat er achteraan komt is ook nog zo verschrikkelijk leuk. Ja. ja. ja. ja. Uh, nou, uh, ik moet je eerlijk zeggen, als ik ja. het nou zou hoor, dan, dan herken ik er hoop hoor. Want dat visserspel, dat was Ja, akari. ja, ja, ja. En dat vlooie spel. Oh, en het, ja. Nou, dat, ja, men... dat, uh, ja, blaasvoetbal. Ja. Ja, ja dat, dat je deed je allemaal vroeger. Er was, was niet veel anders, hè? Nee, zo. Ja, uh, nou, de eerste grote cadeaus die ik kreeg als, als jongen, dan, dat, kan ja. ik nog, dat waren dinkitoys. Ach dat, ja. Ja, dat waren, ja, tegenwoordig zijn ze een hoop geld waard. Als Zeker je ze, weten, ja. Uh, maar als je die vroeger, vroeger dan, dan, als je zo'n dinkitoy kreeg als jongen, zei, nou, dan ja. was je helemaal de koning te rijk. Ja, mooi hè. Want waren we vroeger snel tevreden met cadeautjes eigenlijk. Hè? Tenminste, ik wel hoor. Ik, ik, uh, ik was tevreden met één dinky toy en een chocoladeletter. Die, die, die werd meestal dezelfde avond. Die nog, uh, die nog, ja, uh, maar het is uh, natuurlijk. Kinderen worden tegenwoordig ook gek gemaakt. Hè? Je, ik, het, het valt mij nou ook alweer op, tenminste een poos geleden al. Uh -huh. Hoeveel van die gekmakende reclames er langskomen. als je een kinderprogramma opzet. Ja. ja, daar worden kinderen natuurlijk hartstikke hebberig van. Dat ja. kan haast niet anders. Ja. Wie spelletjes ja, duur computerspellen? Ja, precies. Maar dat, dat iPads, iPhones. Best, het bestond gewoon niet vroeger. Nee. Dus je, dat kon je ook niet bedenken. En, en uh, ja, er werd ook, je zag geen reclame ervan. Want dat, je had toch geen tv, amper? Nee. Klopt. Laat staan van die reclames uh, waar je helemaal... Uh, als kind helemaal van gaat kwijlen. Tollies. Dus, ja. Als jij nou Sinterklaas eens dus even belt... Dan, dan, ja, dat zal ik doen. Als het goed is, heb ik ze nummer in mijn telefoon staan. Okay, nou. Ik ga even zoeken. Ja, is goed. Zoals we net al zeiden voordat dit prachtige liedje begon... zo'n spannend liedje... Uh, ik heb Sinterklaas inderdaad te pakken gekregen. Ik I heb hem opgebeld en hij had tijd, Charlotte. Is dat zo? Ja, hij had tijd. Als het goed is, zit hij onder de knop. Nou, dan ja? ga ik de knop nu indrukken. Ja, ja. Sinterklaas, bent u daar? Sinterklaas, goeiemiddag. Sinterklaas, goedemiddag. Bent u aan de telefoon? Hé, hey, wat leuk. Dag Dolly. Dag jou. Dag Goeiemiddag. Sinterklaas. Goeiemiddag. Hoe gaat het met u? Nou, la, la, laat ik het zo zeggen. Ik ben net wakker. Is dat zo? Bent u zo? Ja, u heeft ik natuurlijk heb, weer gewerkt vannacht. Ik heb, ik heb natuurlijk in het weekend ben ik overal uh, op, op intocht gegaan. Ja, ook nog. Want... Eh, met name op de tocht gestaan, want die intocht... Nou, dat was, was, was meer tocht zin hoor. <laughs> het, was, het, het, het was ontzettend naarweren. Ja, wat dat betreft is het, uh, heeft u het niet getroffen? Hè? En is het jammer dat u niet bij in alle plaatsen van Nederland op één dag kunt zijn, hè? Dat u dat een beetje moet spreiden over twee weekenden. Dat moet ik een beetje splitsen hier en daar, hè? Ja, ja. Want heeft u veel hagel op uw uh, meiter gehad, Sinterklaas? Uh, ja, maar niet alleen maar chocoladehagel, helaas. Het was oh. allemaal van dat, wit, van, van, dat, van dat witte spul was het, Dolly. Keihard, hè? Keiharde. Keihard. En, en, en sommige hagelstenen, u wil het niet geloven, luisteraars... Uh, dolly, die waren wel zo groot als een, als een pingpongbal zo groot Sinterklaas? Ja, tennisbal wil ik niet zeggen, dat zou ik een beetje overdreven zijn, maar pingpongbal, ja. Ja, ja, ja. Maar ja. wat ik me dan afvraag Sinterklaas, want mm -hmm. het, uh, als het zulk slecht weer was en u liep natuurlijk dan buiten, want anders had u ze niet gezien en gevoeld. Ja. Maar uh, waren er dan nog wel kinderen op straat om u te begroeten? Nou, er waren wel kinderen. En die stonden dan met hun ouders langs de kant achter de dranghek. stonden ze onder die paraplu. Ah, natuurlijk, ja. Maar ze maar, zijn wel gekomen. Nou ja, het was wel minder uh, als dat ik gehoopt had, eigenlijk. Ja, dat, dat, ja. dat kwam natuurlijk omdat, ja. Sommige mensen die, die vonden het ook gevaarlijk. Want dat, dat omweerde ook af en toe. Ja, he? He? ja, dat werd ook wel heel gevaarlijk op een gegeven moment. He? In de middag begon dat allemaal zo'n beetje. Ja. Die ellende. Maar hoe vindt u het om weer in Nederland te zijn, Sinterklaas? Nou, Ondanks ik... de kou en de hagel en het onweer. En... Maar gewoon. Ik zal je vertellen, zo, zo omstreeks augustus, eind augustus. Dan begint het bij mij alweer te kriebelen. Ja. Dan, dan, dan droom ik alweer s'nachts over Nederland. Is waar? Ja, en, en dan. Komen die Pieter ook s morgens vroeg? Te gaan. Maar toen zeggen ze: Ja, Sinterklaas, moet dit nog gebeuren? Moet dat nog oh, gebeuren? Ja. Heeft u daaraan gedacht? Heeft u daaraan gedacht, ja, vaart ja. u dit jaar zelf met uw boot, of moeten we de stuurman weer inhuren? Ja. Allemaal dat soort praktische zaken eigenlijk. Hè? Oh, maar vragen ze dat dan niet aan hoofdpiet? Komen ze daar echt voor nee, naar u toe? Nou ja, ze weten dat ik zelf ook nogal graag stuur. De op, de, op de boot, hè? Ja. Ik, ik, ik mag nog. Ik, ik hoog graag zelf het roer ja, in handen. dat hè? zag ik, dat zag ik. Ik zag u, ik zag u in, de, in de kajuit staan bij de aankomst afgelopen zaterdag. Ja, dat, gezellig, hè? Alleen, ja, ja. alleen die, die, die, die, die toeter op die boot, hè? Als ze die toeter laten afgaan, nou, dan ben ik. <lacht> Dan ben ik drie die was weken dood. Ja, die was wel heel hard, ja. Die was erg hard. He. Die moet u wat zachter af laten stellen, Sint Nicolaas. Ja, dat moet inderdaad veel zachter gebeuren. <laughs> maar ja, dat, is, nou, ach, dat heeft ook wel weer zijn charme. Kijk, want... Ja. De mensen die dan langs de kant op de kade staan op mij te wachten, die horen dan als ik zo'n anderhalve kilometer verderop nog, nog ben, dan horen ze me al aankomen. Oh, dat is wel he. spannend Althans, voor de, de kinderen. De boot horen ze aankomen. Ja, he. dat snap ik, maar dat is wel heel spannend voor de kinderen dan, hè? Dat is, dat is, Oeh. het heeft een bepaalde charme. Ja, ja, ja. Ach, nou, allemaal van die lieve, lieve mensen aan de kant, he, met, met hun kindertjes. Lieve ja. mamas en papa's. En, en uh, wat ik me nou elk jaar afvraag, hè, en dat vraag ik me dit jaar ook af, Sint-Nicolaas. Mm -hmm. Zijn er dit jaar kinderen die zo stout zijn geweest... dat u daar geen cadeautje voor heeft meegenomen? Nou ja, dus één kindje uh, waar ik dan inderdaad geen cadeautje voor heb meegenomen. Echt waar? Ja. Eentje? Silvanaatje Simons heet ze. <laughs> die krijgt niks? Die krijgt niks. Die krijgt een brief van me dat ze ze moet ophouden met dat gezeur. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, ik vind dat Sinterklaas helemaal gelijk daarin heeft. Ja, wat, wat gelukkig zo is, dat al bij al mijn intochten die ik uh, heb, heb uh, gedaan, hoor, waar, eh, daar heb He? ik gelukkig... Ja. Nog geen enkele, uh, uh, hoe noem je dat? calamiteit meegemaakt. Geen jarigheid. Geen, geen onvertogen woorden. Geen vechtpartijen, wel een beetje demonstraties. Maar die, oh. waren, die werden door de politie gelukkig op afstand gehouden. Want ja, gelukkig. het is een kinderfeest. En wat ja. hebben die kinderen dan allemaal, allemaal aan dat de mensen met elkaar. Want het zijn allemaal volwassenen. Niet. Het zijn allemaal volwassenen die zich eigenlijk als kleine kinderen gedragen. Kan je het eigenlijk, zo, zo kan je het eigenlijk ja. formuleren. Nou, ik vind dat de kleine kinderen zich volwassen gedragen. Ja. Zo, zo is het ook eigenlijk. Daar, daar mogen ze wel een voorbeeld aan nemen. Je, ken, ken jij Brit, die, die blonde... die wel eens in de wereld draait, doorkomt? Die, die, die... Die, uh, Brit ja. Dekker? Ja, Brit Ja. Dek, ja. ja, ja. En want, want dan hebben ze het over slavernij. Dat Sinterklaas ja. iets te maken heeft met slavernij. Maar ja. Brit, Brit zegt dan heel terecht... dat vind ik heel leuk. Ja. En dan moet ik altijd zo ja. <laughs> lachen. Ja. Want wat, wat die Brit die zegt dan van... slaven, hoe kom je erbij, Sinterklaas? Ze werken maar drie weken per jaar. <laughs> Maar ja, Sinterklaas weet wel beter natuurlijk. Want u zegt net zelf dat ze in augustus al beginnen. Ja, okay, ja maar, okay. maar dat is in geen ieder geval, werken. Dat is gewoon meedenken wat ze dan noemen. Meedenken. De Pieters zijn geen slaven. Ik bedoel, de, de slaven van vroeger hadden niet zulke prachtige pakken aan... als de Pieten nu hebben. En geen gouden oorringen in. En Daar waren de slaven veel te... Die hadden niks. Die hadden geen kleding. Die hadden niks. Dus het vergelijk... Ja, het slaat helemaal nergens op. Ik het vind... waren nog volgens mij gewoon rijke moorden, hè? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Want ja. ik, ik, hield me toen, ik hield me toen eigenlijk nauwelijks bezig met mijn, met mijn. Ja, ik wil het geen personeel noemen, want dan krijg ik meteen ook weer een dreigbrief. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat ik het als personeel. Mijn medewerkers? Ja, mijn medewerkers, mijn hulpen. Mijn, ja. uh, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn vrijwilligers, zo moet ik het eigenlijk oh, zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja eigenlijk want ze doen het wel, allemaal ja. op vrijwillige ja. basis. En ze doen het alleen maar, Dolly. Ja. Alleen maar omdat ze het heel leuk vinden. Ja, niet weet omdat u trouwens, ze uh, moeten. want u zegt net, eigenlijk bent u een vrijwilligersorganisatie, hè dan? Want u, u, u, u komt ook natuurlijk uh, puur uit liefde uh, naar Nederland toe. Ja, nou ja, en uh, dat... voor de liefhebberij. Maar uh, bent u eigenlijk bij het pluspunt wel eens genomineerd geweest als vrijwilligersorganisatie, Sinterklaas? Uh, nee, nooit, nooit. Nee? Maar daar doe ik het ook niet voor, hè? Kijk, ik, ik doe nou, het al maar... zoveel jaren met ja. plezier. Ja. En het is voor mij gewoon een stukje hartstocht... als het gaat om uh, het uitdragen van de liefde naar kinderen, maar ook ouders. Want ook ouders krijgen cadeautjes van me. Hè. Vergeet het niet. Hè. Niet alleen de kindjes, maar ook de ouders. Ja, hè. die zijn ook vaak lief natuurlijk. Ja, die hebben vaak wat meer eisen als de kinderen. Kind ja. alhoewel, alhoewel, tegenwoordig uh, zijn kinderen met een laptop ook al niet meer tevreden. Nou, is dat zo? Nou, een hoop, een hoop kinderen die, die, die, die vinden dat vanzelfsprekend. Nou, dan vind ik, nou, als dat zo is, dan moet ja. u die kinderen maar eens een jaartje overslaan. Ja. En dan kijken of ze het jaar daarop wel tevreden zijn met kleine cadeautjes. Wist nou, u ook ik, niet? Ik was laatst Dolly is echt gebeurd. Ik was bij, bij een bekende Nederlander thuis. Ja. Ik ga niet zeggen wie het is, want nee, dat, dat wil ik hem niet. dan niet aandoen. Maar de, daar werden dus cadeautjes werden daar uitgepakt. Ja. Uh, uh, I iPad Air, ik weet niet of jij weet wat een iPad Air kost uh, van van van, he, van, Nij, dat, geen van, idee. van van het merk Peer. He? Ja. of is het nou Apple? Nou, ik weet het. Ja, ja, nou. ja, volgens mij Meloen. Ja. Ja. Nou, in elk geval zo'n iPad kost 700 euro ongeveer. Ja, dat zijn. En dat krijgen dan kindercadeau uh, ja. voor Sinterklaas. Dat ja. is een beetje beetje out of order, laat ik het maar zo zeggen. Voorzichtig ja, zeggen. Maar ja, Sinterklaas, u geeft het zelf. Uh, nee. Oh, nee, nee. wie ho, heeft ho, het dan ingepakt? Wie oh, heeft ja, het dat, nou kijk. Uh, soms, de Kwistpiet. Nee, nee, nee, nee. Kijk, <laughs> soms besteed ik het uit, Dolly. Dan, dan, dan, dan zeg ik tegen de ouders van... Doen jullie het zelf maar, dan uh, zal ik het sponsoren. Maar dan krijg ik achteraf krijg ik dan de rekening te zien. Oh, en dan schrikt u natuurlijk. En dan, uh, de, ja. dan laat ik toch... De, de, de, Driekwart van de kosten mogen ze dan toch zelf ophoesten. Nou, u heeft gelijk, hoor Sint-Nicolaas. Ja. ja. Ja, u heeft helemaal gelijk... Nou, ik hoop echt dat u 5 december. Want u, u, u gaat het waarschijnlijk dit jaar een beetje verdelen, hè? De bezoeken aan de kindjes thuis op 4, 5 en 6 december. Ja, dat ga, dat ga ik zeker. Ja, weet je wat ook nog wel leuk is om even te vermelden, Dolly? Want dat is. Ja, Sinterklaas. Dat, dat zullen de mensen ook wel gemerkt hebben dat, dat al zo vroeg in, uh, in oktober, zelfs al, in, in november. Allemaal van die kerstmarkten ontstaan. En ook kerstartikelen ja. in de winkels. Ja. En nou, nou word ik als Sinterklaas word ik vaak gevraagd... om alvast wat cadeautjes te bedenken... Ja. die te maken hebben met de kerst. Aha. Had ik laatst ruzie met, uh, met mijn collega de kerstman. Want oh. die zei van... Hé hey, Sint, uh, dat, is mijn, dat is mijn territorium. Ja. Zoals hij dat zei. Ja. Ik, ik, ik wil voor die kerstdingen uh, zorgen. Ik zei ja, maar... Het wordt gewoon aan mij gevraagd. Ze vragen gewoon een pak ballen voor, voor, voor, voor, voor Sinterklaas. En een ja. piek. En, en slingers. En, en kersthuisjes. En kerstdorpjes. Sterker nog, er wordt ook aan Sinterklaas wel eens een gelukkig kerstfeest gevraagd. Daar is ja. ook een liedje van gemaakt. Hè? Maar nou heb ik vraag ik, nou, aan Sinterklaas een gelukkig kerstfeest. Ja, maar nou, ja. Heb, nou heb ik dus met mijn uh, collega de Kerstman heb ik dus een, uh, ja. een, een, een deal gesloten. Oh, hij mag. Primeur! Ja, ben hij de mag de met de kerst mag hij nog wat, wat Sinterklaas cadeautjes mag hij, die vergeten waren, die mag hij nog uitgangrijken. Oh, kijk eens aan. En ik mag dan uh, uh, uh, in de plaats van Sinterklaas cadeautjes ook wat kerstcadeautjes. Nou, Gaardloop. wat leuk. Ja, nou, dat, leuk vind hè? Ik, dat vind ik een goede afspraak. Mooie dat hebben jullie hè? goed geregeld met z'n tweeën. Goed gedaan, hè? Ja. ja nou. zeg, maar Sinterklaas, ik zie dat het al uh, vijf over half twee is. Oh, jij, wij, wil, uh, gaan... jij, wil het, jij wil het nieuws brengen natuurlijk. Ja, wij ah, gaan ja, ja. Uh, het, het, het, het uh, gesprekje afronden. Ja. Want we gaan over naar het regionale nieuws, de ja. herhaling... En uh, ik wens u nog een paar hele fijne weken. Dank je wel. ik uh, wens de pieten heel veel... Uh, hoe noem je dat? Ja, stroeve daken. Hè, dat het geen gladde daken gaan worden. Dus oh ja. geen nachtvorst. Want anders glijden ze misschien naar beneden van het dak af. Ja, dan gaan wij en, helemaal uit ons dak. Hè? Ja, dat, precies. Dat is ja, is ja, nee, nee, dat zijn die kinderen die uit hun dak moeten gaan natuurlijk... dit jaar, van blijdschap. Zo is dat. Ja, en... Uh, nou, voordat jij nou het, het nieuws gaat oplezen... nog een klein ja. Sinterklaasliedje... en dan slingeren we het nieuws erin. Ja, en dan hoop ik dat we elkaar nog even een keertje kunnen spreken... voordat u weer terug gaat naar Spanje. Is dat goed, Sinterklaas? Nou, dan moet je me gewoon even bellen. Probeer o, op het even. uw verjaardag be be misschien? Bel mijn secretariaat maar op. Dat is goed, zal ik is... weer doen. Oké, okay, nou... Dank dan, u wel. Ik, ik ben, <laughs> dikke kus van Sinterklaas... en, ik, en ik, wens, je, ik wens je nog een hele fijne... Uitzending. Jou ook, Charles. Oh, Dank u wel, Sinterklaas. Leuk dat u er even was. Ja. En uh, uh, nou, We vinden het fijn dat we u straks nog een keer mogen bellen. Wat, wat, wat, wat dagen later of wat weken later. Ja, dat ja, zien dat we mag wel. Natuurlijk, Dat mag natuurlijk. Nou, allemaal tot ziens. Daag. Tot ziens. Dag, Sinterklaas. Hup. Hop, hop, paakje in gelop, maar ook hop, hop, hop. Het nieuws weer in gelop. Sinterklaas, heel veel speculatie. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Goedemiddag luisteraars, dit is dan het regionale nieuws van 21 november 2016. Althans, een update van het regionale nieuws. Tja, de politie heeft de afgelopen nacht in Zandvoort een man aangehouden... nadat hij de hele buurt in de Keesomstraat had wakker geschreeuwd. De politie kreeg de melding van geluidsoverlast binnen uh, vanuit de Keesomstraat. En er werd dus gezegd dat de man schreeuwde en zich zeer agressief gedroeg. De man stond bij de politie al bekend als gewelddadig. De politie heeft hem meermaals gewaarschuwd... waarna het de deur heeft geforceerd. De man werd aangehouden en hij verzette zich hevig. Een 62-jarige zandvoorter is in de nacht van donderdag op vrijdag... rond middernacht aangehouden vanwege het rijden onder invloed. Agenten controleerden het voertuig op de Herman-Heijermansweg. De bestuurder blies op straat een zogenaamde F... en dat betekent dat er alcohol in het spel is. En hij werd meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau echter lukte het niet om het resultaat te blazen op het ademanalyseapparaat. Hierop is uiteindelijk besloten een bloedproef te laten afnemen. Nou, het onderzoek moet nog gaan uitwijzen hoeveel de zandvoerter had gedronken... In ieder geval is het rijbewijs van de man al ingenomen. De storm van gisteren heeft in Zandvoort de brandweer goed bezig gehouden. Zo moesten zij verschillende keren uitrukken om de helpende hand te bieden. Zoals bijvoorbeeld bij een flatgebouw in de Lorentstraat daar moest een deel worden afgezet in verband met vallende dakdelen. En ook in de Louis-Davidstraat waren dakdelen die loslieten van het pasgebouwde LDC-gebouw. Het KNMI gaf, gisteren, gaf voor gisteren al code oranje voor extreem weer af... maar later op de dag is dat opgeschroefd naar code rood, ook wel weeralarm genoemd. Vooral hier aan de kust moest men rekening houden met windstoot... die konden oplopen tot wel 100 tot 110 km per uur... In Amuiden is zelfs een windstoot gemeten van 137 km per uur. En in totaal werd in Kennemerland de brandweer 26 keer opgeroepen. Afgelopen zaterdag is een kitesurfer voor de kust van Zandvoort in de problemen gekomen. Zo rond de klok van 4 uur zijn KNRM Zandvoort en de Zandvoortse reddingsbrigade uitgerukt om assistentie te verlenen. De man is... Uh, in, middags, uh, in goede gezondheid... en veilig weer door hen... aan de kant gebracht. Morgenavond... Uh, staat er weer op de agenda... van de gemeenteraad... een uh, onder, onderhoud... over het Watertorenplein... En niet alleen gaat het over het Watertorenplein... ook zal er gesproken gaan worden over het Innovatiefonds voor de Ondernemers... en de prestatieafspraken met de woningcoöperatie De Kei. De raadsbijeenkomst die om 8 uur s avonds begint... is ook thuis te beluisteren via uw lokale omroep ZFM Zandvoort. Tot zover het regionale nieuws. Met ook vast wel een schierke goed uh, is gesteld met de weersomstandigheden. Verzorgd door Dolly Tempierik. Ja, op deze maandag is het over het algemeen bewolkt en er valt van tijd tot tijd buien geregen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig tot vrij krachtig. De temperatuur gaat stijgen naar zo'n 12 tot 13 graden. Vanavond is het bewolkt met buien geregen, maar komende nacht is het droog met opklaringen. De zuidenwind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur gaat dalen naar zo'n 11 graden. Morgen blijft het droog met naast wolkenvelden ook af en toe zon. De vrij krachtige en aan zee harde zuid tot zuidwestenwind neemt langzaam in kracht af... en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 12 tot 13 graden...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 Marmalade uh, Label, was dat? Patty Label. Ja, Dolly, wat uh, lekker hè? soul sol hè? Soulie? Ach man, oh heerlijk, heerlijk. Ik al... deed zo even mijn ogen dicht. Ja. En toen zag ik gewoon weer echt helemaal heel scherp die discotheek voor me, waar ik dan vroeger wel kwam. En, en uh, ja, oh heerlijk man. Genieten weer, even terug in de tijd. Uh, hoe, hoe zou het komen dat een hoop mensen zo gecharmeerd zijn van soul music? Ja, het is het. De gekke muziek, toch? ja Heerlijk, dan kan je het, toch niet stil blijven zitten? Het, het komt een beetje plaatsen. uit je ziel, hè, toch? Oh, ja, ja. <laughs> Zo bedoel je, ja, inderdaad, ja. ja. maakt wel een connectie, hoor. Het <laughs> ja, heeft alles weer met de bus te maken, connectie natuurlijk. Hè. Maar goed, uh, het volgende plaatje komt ook in de bus. Voor ja. jou, speciaal. Oké. Okay. om in slaap te vallen bij Zandvoort, lunch vanmiddag, want uh, ja, allemaal lekkere muziek. Zo, music. En deze duidelijk speciaal uh, voor Dolly was uh, Curtis Mayfield. Ik had er nog nooit van gehoord, dit meen. Nee, nou ja. Deze kende ik niet. Vooral als je zijn eerste keer Dolly, toch? Ja, zo is het. En vandaag weer één. Ja. <laughs> ja, zo is dat. We gaan, uh, we gaan uh, een nummer ja. van uh, Michael Jackson. Oh, gaan lekker. Ja, don't, ja, don't ja. stop till you get it Oh, lekker.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 Novemberdag. De 21ste november, alweer. Ja, ja. Waar zeg je het over? Ik zei: uh, Ja, het gaat snel. <laughs> Stil blijven zitten, Dolly. Ik zie het aan je. Ja, goed, hè. <laughs> ik zit met de wiebel en te wachten. Het liefste ging ik op de tafel staan. <laughs> ik kijk op mijn klokje, luisteraar. Ja. Uh, wat zien wij, Dolly, op het klokje? We gaan alweer richting twee uur. En dat betekent naar het einde van uh, Zandvoort Lunch voor vandaag. Ja. ja. Ben jij er nog ook weer of zo? Ja, zeker. Okay. Ja, ja, ja, samen en morgen... met Charles. En morgen is Charrel er met Sandra. Charrel? Ach, Charlotte. Ruud bedoel ik. <laughs> Morgen hebben we Ruud met Sandra. En donderdag ben ik er weer met Ruud. Oké. Okay. Ja. Dezelfde. Ja, uh, ja Lunch, Luisteraars. Uh, we, gaan, uh, we gaan eruit met een plaat van uh, Janaya Twain. Dat mens heeft zo'n heerlijke stem. Je hoort er de laatste tijd meer weinig van. Uh, Komt, ja. ja. Hoe zou dat komen? Nou, misschien is ze op vakantie. Ik weet het niet. Ja, ja. Even een sabbatical. Ze mag van mij wel uh, weer een paar mooie albums maken eigenlijk. Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Wordt wel Agen... die tijd. Aangename stem. Ja. Allemaal uh, bedankt voor het luisteren. En uh, wat mij betreft, en ik denk ook wat jou betreft, Dolly. Toch? Ja. Tot, uh, tot de volgende keer. Zo is het maar net. Tot de volgende keer. Fijne dag nog. Doei. Dag. I